Hoeveel is nog niet duidelijk. Er zijn in elk geval twee doden en tientallen gewonden bevestigd. Er wordt nog naar slachtoffers gezocht. Oorzaak van de explosie was vermoedelijk een lek in een gasleiding. Boven de centrale in de stad Middletown hangt een grote zwarte rookpluim. Huizen in de omgeving van de gascentrale zijn beschadigd. In Oekraïne wijzen de exit de pro-Russische oppositieleider Viktor Yanukovych aan als winnaar van de presidentsverkiezingen. Hij zou in de tweede ronde met ruim 48 procent net iets meer stemmen halen dan de huidige premier Timoshenko. Die noemt het verschil te klein om nu al een winnaar aan te kunnen wijzen. En ze had in de aanloop naar de verkiezingen gezegd dat er fraude wordt gepleegd en dat ze de uitslag zal aanvechten als die geen duidelijke winnaar oplevert. Zo'n 36 miljoen Oekraïners mochten vandaag hun stem uitbrengen.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 Hij kwam met het idee op een veiligheidsconferentie in München. Volgens Karzai moet het leger over twee jaar uit 300.000 man bestaan... en drie jaar later zonder buitenlandse hulp kunnen draaien. Afghanistan heeft dan alleen nog ondersteuning nodig... om het terrorisme te bestrijden, zei de Afghaanse president. Volgens Karzai is er onder lokale leiders animo voor het plan... omdat veel mannen die op het platteland leven... in het leger een gedegen opleiding krijgen. De dienstplicht in Afghanistan werd in 1992 afgeschaft. Het weer nevelig, plaatselijk lichte neerslag. Vannacht gaat het licht vriezen. Morgen overdag geregeld zon, temperatuur rond het vriespunt. Dit was het NOS Journal. Zandvoort heeft het al twintig jaar. En jij beleefd het. ZFM in 2010 al twintig 20 jaar live. ZFM met, met nu. Inspiratieradio. Nu ben ik Goedenavond beste luisteraars, welkom bij Inspiratieradio. Wij zijn Herman Harms en Richard Buiteneck en dit programma behandelt onderwerpen over bewustzijn, zelfontwikkeling en spiritualiteit, aangevuld met inspirerende muziek. Nou, we hebben vanavond Givan Schuurmans uh, te gast. Welkom. Dankjewel. Uh, Givan. Givan is uh, projectmanager, uh, hij is coach, hij woont in Amsterdam en de reden dat ik Givan heb uitgenodigd, is dat hij zijn werk in het bedrijfsleven en spiritualiteit heel mooi weet te integreren. Daarnaast gaan we het hebben over chakras en de belangrijke rol die chakras spelen in het leven van Jivan. Nou, de onderwerpen die we vanavond aan bod laten komen zijn spiritualiteit en bedrijfsleven, chakras en chakras en therapie. En we besluiten met een uh, mooie uitspraak van uh, Osho. Wilt u reageren live in de uitzending dan is het mogelijk door het volgende telefoonnummer te bellen 023 57 30 393.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 It's too late to buy the dice. It's too late. I said it's too late to buy the dice. It's too late. Oh, wait. Yeah, yeah, yeah. I take another chance. Take a photo. Take a shot for you. Need you like a heart needs to be It's nothing new Yeah, yeah I loved you with the fire you read Now it's turned in blue But you say, yeah Sorry like an angel Heaven that my finger was you But now I'm afraid En welkom terug bij Inspiratie Radio. Nou, vanavond hebben we Divan de gast en hij integreert uh, coaching en spiritualiteit op een heel bijzondere manier. Welkom Divan. Dankjewel. Ja. Wat denk jij zo, wel, wat denk jij zo bij uh, spiritualiteit uh, in het uh, bedrijfsleven? Want uh, dat is een beetje waar uh, jouw kracht zit. Ja. Um, nou, wat ik eigenlijk merk is dat uh, mensen ook juist daar aan het zoeken zijn naar nieuwe inspiratiebronnen dat je eigenlijk merkt dat mensen die het juist daar eigenlijk heel erg goed doen... Uh, dat die vaak een hele eenzijdige ontwikkeling hebben gehad in hun leven. Uh, Succesvol. Uh, maar dat er meestal zo rond hun 35e of 40 ste een ogenblik komt... waarin ze uh, toch nog naar, naar, naar iets anders gaan zoeken. En ook ja. naar een andere drijfveer gaan zoeken. Uh, veel geld, of een redelijk, redelijk veel geld. Uh, succes, carrière. En dan op de een of andere manier gaan zoeken naar... ja, en waar zit ik nou zelf nog binnen dat plaatje... Is dat niet het gebruikelijke wat uh, alle mannen hebben rond de veertigste? Het zijn ook vrouwen. Ja, en vrouwen? Ja. Maar uh, Die staan er onbekend, hè, de vrouwen? <laughs> ja, nou ja de, nou, ma okay. de mannen met de motoren en dat soort. Nee, uh, ja, ja. he, ja, het is het volgens, volgens mij meer dan een midlife-kaars. Het, het is echt zoeken naar een, naar een, naar een zingeving. Hè? Omdat er uh, mensen ook vaak een, een soort top bereikt hebben die ze zelf een keer uh, uitgezet hadden. Mm -hmm. En dan op een plafond uitkomen waar ze denken: van... ja, is dit het nou? Mm -hmm. En uh, daar eigenlijk meer in willen voelen en meer in willen beleven. Ja, je hebt het over zinggeving. Heb jij nou een beetje een beeld van... Uh, uh, kijk, zingeving is voor mij uh, iets wat je dus met je geboorte meekrijgt. En als je je zinggeving volgt, dan, dan ben je in flow en dan gaat het lekker... Uh -huh. en dan voel je waarschijnlijk gelukkig en dat soort dingen... Heb je nou het gevoel dat de mensen die... Want jij coacht ook mensen in de raad van bestuur. Ja. Heb je nou het gevoel dat die mensen... Dat dat hun zingeving is? Hè? Dat ze dus in de raad van bestuur willen zitten? Of, of gaat dat nog verder? Of, of zit er een soort commie? Want ik vind het zo knap dat mensen zo alles uit kan... Uit de, alles willen geven om in zo'n raad van bestuur te willen komen. En ik denk, ja, dat, dat moet je dan ergens vandaan halen. Ja, en het gaat dan volgens mij ook over de manier waar, waar je dat dan op doet... Hè? hoe je dat doet. Mm -hmm. Hoe je in zo'n raad van, van, van bestuur zit. En ik denk dat uh, als je kijkt naar loopbaan... Dat, het, dat vaak het eerste deel van de loopbaan heel erg vanuit persoonlijkheid gaat... en vanuit het ik gaat. En uh, dat je inderdaad rond die leeftijd van 35, 40... Uh, daar wel op uitgekeken bent. Dat je daar de grenzen van hebt uh, beleefd, gevoeld, gezien. Uh, en dat het er vervolgens ook om gaat om te kijken... van wat is er dan nog meer? En te kijken of je dat kunt integreren met de positie waar je, waar je dan zit... En of het nou raad van bestuur of bakker of slager is... dat maakt dan denk ik niet zo ontzettend veel uit. Ja, nou, als ik bijvoorbeeld naar mezelf kijk... Uh, ik, ik zat tot uh, vijf jaar geleden, dus tot mijn 45ste... Zat ik, was ik uh, consultant bij een uh, organisatie En daar was ik heel duidelijk op uitgekeken. Mm -hmm. Dat had op een gegeven moment niet zo veel, veel meer met mijn zingeving te maken. En het werk wat ik nu doe, coach vooral. Dat, dat heeft wel alles met mijn zingeving te maken. jij ja. dus ja, kunt toch heel makkelijk nog een, een stap maken... Uh, als je rond die leeftijd om, om wel volledig op je zingevingpad uit te komen. Als je daar niet al op zat, dan is dat een hele goede stap. Uh, wat ik ook vaak merk is dat mensen ook daarin een zoekbeweging maken. Ik heb een aantal mensen in mijn, in mijn, in mijn coachingspraktijk gehad, die eigenlijk binnenkwamen met dat ze heel, heel, heel, heel, uh, heel iets anders wilden gaan doen. Mm -hmm. uh, en dat gedurende het traject er eigenlijk juist uitkwam dat datgene wat ze deden, dat ze daar eigenlijk ...juist heel erg goed in waren en het ook ontzettend leuk vonden... ...maar het juist op een andere manier wilden gaan doen. Mm -hmm. Wel hetzelfde, maar op een andere manier. Ja, er anders in gaan staan. Meer van zichzelf erin meenemen. Uh, zich minder laten jagen door hun omgeving. Mm -hmm. ja. En hun eigen inspiratie eigenlijk inbrengen. Dat lijkt me heel moeilijk als je, om het voorbeeld van de persoon in de raad van bestuur te, mee te nemen. Mm -hmm. he, dat lijkt me heel lastig om, om ja, de beschrijving te volgen die jij net... Uh, zei, hoe, hoe, hoe, hoe gaat dat dan? Je zit in een raadsverstuur en je moet. Op een gegeven moment wil je dan volledig jezelf gaan volgen, alle rust nemen. Leg dat eens uit? Nee, waar, het, waar het in mijn praktijk heel erg om gaat, is om eerst te gaan, te gaan voelen wat dan, wat dan eigenlijk je eigen, je eigen stroom is. Uh, dus het gaat eigenlijk eerst een stap van, van eigenlijk stil worden. Daar, daar gaat het eigenlijk vooral over. Stil worden en voelen uh, waar je nou zelf staat, wat je zelf wil en wat je zelf belangrijk vindt. Hmm. Dat lijkt heel erg logisch. En dat, maar dat is het vaak niet. Nee. Om dat echt te gaan voelen. En wat ik merk is dat, dan, dat als je dat gevoeld hebt. Uh, dat het vervolgens een vraag is. Van hoe ga je daar dan uiting aan geven? Ja. En moet je dat zelf doen door wilskracht? Of is er ook een stroom die maakt dat het op een gegeven moment gaat plaatsvinden? Hmm. En ik merk dat uh, veel van de mensen waar ik, bij, waar, waar ik mee werk. Dat, die, uh, dat daar op een gegeven moment ook dingen omheen gebeuren. dus is stukje magie zou ik naast noemen. Uh, waardoor er steeds meer van datgene... wat er aan de binnenkant zit... doorschijnt naar hun werkpartij. Mm -hmm. ja. bij dus jou dus dat, is, dat, is dan minder, dat is dan minder... het maken van actieplannen... en lijstjes... en, uh, en dat soort zaken. Um, maar meer het eerst... voor jezelf helemaal waar laten zijn eigenlijk. Ik hoor je een beetje... zeggen met andere woorden een beetje... het zijn en het zijn... in het hier en nu. Op dat? Ja, en het zijn bij wat je zelf belangrijk vindt. Ja. Dat maakt dat je, dat je gaat praten, dat je gaat denken, dat je gaat uitstralen datgene waar het bij jou om gaat. Het grappige is Herman, ik weet niet of je dat zag op het moment dat hij dat <laughs> zei, die laatste zinnen gingen zijn ogen helemaal stralen. Zag je dat? dat heb ik helemaal gezien. <laughs> <laughs> ja. Dat is een hele mooie Ja, dat is, ook, is, dat, is, dat, dat is ook zoals ik het voel en dat is ook zoals ik het in mijn eigen leven merk. Want ik denk alleen dat ik datgene kan, kan coachen en meegeven wat ik, wat ik gewoon zelf beleefd heb. Ja. Um, en um, ik merk dat, dat zodra ik actieplannen ga maken, uh, dat het over het algemeen niet zo goed lukt. En dat kan vooral moe wordt en vast en uh, blokkeer. Uh, terwijl op het ogenblik wanneer het eigenlijk gaat over, om datgene uh, wat echt van mij aan de binnenkant zit. En ik daarmee contact maak, dan komen de woorden ook die, die, die daarbij horen. En ik denk dat dat geldt voor of je nu hier zit... Tijdens een radiouitzending, of dat je bij de slager bezig bent, of dat je in de raad van bestuur zit. Ja, mooi. Daar zit niet zo heel veel verschil tussen. Ja, de buitenkant is ietsje anders. En de verdiensten. En de verdiensten, <laughs> ja. Mooi gezegd. Is het niet een soort fine-tuning van je leven eigenlijk? Um... Nou, ik zou het niet helemaal fine-tunen noemen. Nee, dat is niet het woord wat bij mij is, zo niet. Oké, okay, dankjewel. Nou, je hebt wat uh, muziek uh, meegenomen van twee, uh, twee nummers. Yeah. En uh, je mag die eerst even aankondigen. Please Mac, you make loving fun. Um, er zijn heel veel uh, um, ingewikkelde li liedjes over de liefde geschreven. En dit is gewoon een heel heerlijk simpel liedje over de liefde. Het is gewoon fun. En het doet, ook, doet me ook aan mijn, uh, aan mijn pubertijd denken. Toen uh, Stevie, Stevie Nicks bij mij aan de, aan de muur hing. De, de, een soort godin, een soort engel. Waar ik alleen maar tegen opkeek. En uh, ja, het zingt gewoon ook heerlijk. Welkom van terug luisteraars. Vanavond hebben we als gast Givan en hij integreert projectmanagement coaching met spiritualiteit op een bijzondere manier. Uh, Herman, we hadden net uh, tijdens de pauze hadden we het even over jou. Want wat bleek? Nou ja, dat wist ik natuurlijk al eerlijkheidshalve dat jouw vader uh, schoenmaker uh, is was en dat jij een uh, schoenenzaak had of geloof ik zelfs meerdere, twee of drie. Ik heb op een gegeven moment een uh, schoenenzaak gehad in een sportshop, de sportshop. Ja, ja. Ja. En, uh... Nou, bij mij kwam eigenlijk de vraag op van... Uh, uh, ja, moet je luisteren. Uh, je hebt het over managers. Maar is het niet zo dat... Uh, uh, mensen die het bedrijf van hun vader overnemen... Of die in die lijn voortgaan... Er dan op hun 344ste achterkomen... Dat hun levensdoel misschien helemaal niet die lijn is... Die hun vader gevolgd heeft. Maar dat ze dan dus hun eigen weg gaan. Ja. En is dat waarin jij uh, coacht? Uh, niet, niet, niet specifiek die uh, doelgroep. Maar... Uh... Er zit natuurlijk ook nog een heel groot verschil hè, tussen of je binnen je eigen zaak werkt, hè, daar sta je nog zelf aan het roer, of dat je ingehuurd manager bent. Dat is qua zingeving natuurlijk nog een hele, hele andere vraag. Ja. Ja. En ik kan me voorstellen dat wanneer je zelf een zaak hebt, dan kun je, kun je er ook, nou ja, misschien niet makkelijker uitstappen, maar kun je wel helemaal zelf aan die knoppen draaien. Terwijl je bij een grote onderneming toch uh, ook meegaat in een bepaalde stroom. En daar dus juist vragen opkomen van in hoeverre ben ik die stroom en in hoeverre Klopt die stroom ook met datgene wat ik zelf helemaal voel? En wat, wat ik zelf ben en wie, en wie ik wil zijn? En in hoeverre wil ik daarin meegaan? Uh, dat is wanneer je zelf een, zelf een eigen zaak hebt. Hoe groot die ook is, is dat toch net weer een wat andere vraag. Ja. En toen zei je later van... Maar de echte zingeving, dat is wat ik nu doe. het dus is is toch nog een ja, verschil ik, hè? tussen de schoenenzaak is duidelijk Ik heb uh, en, uh, met heel veel plezier die schoenwinkel gehad. Echt, uh, ik heb hem bijna 21 jaar gehad, dus uh -huh. ik kan niet zeggen dat het... Uh, dat het niet leuk was. Hoe heette die schoenenzaak? Shoebits. Shoebits. Ja. En waar zat je? Grote Krocht, recht tegenover Albert Heijn. Nou, de zand voor de scanners ja. kan je uh, zich uh, uh. nog wel herinneren. Ja. En uh, ik ben met geen één dag met tegenzin naar mijn werk gegaan of zo. Alleen ja, door ziekte ben ik daarmee gestopt. En toen is dus dit wat ik nu doe, uh, uh, onder andere radio, boeken recenseren enzovoorts, lezingen organiseren, op mijn pad gekomen. En ik moet zeggen, ik vind dit heel erg leuk. Hmm. Dus ik heb het idee dat ik nu op mijn plek zit. Ja, ja. mooi. En dat is toch rond mijn 43ste pas gekomen. En, en hoe is het met jouw chakras, Herman? Ik denk dat ze goed draaien. Ze draaien goed. Ja, want ja. ja, daar gaan we het nu over hebben, Tiervan? We hebben afgesproken dat jij uh, gaat proberen... om uh, uit te leggen aan de luisteraars... op een simpele manier wat chakras zijn. Ik zal mijn uiterste best doen. Um, wat, je, wat je zou kunnen zeggen is dat eigenlijk... In, binnen je lichaam allerlei uh, energiebanen lopen... Iedereen die heeft wel eens van dat soort plaatjes gezien, denk ik. Waarin er allemaal lijntjes lopen. Uh, wat je zou kunnen zeggen is overal waar die lijntjes elkaar kruisen... waar je een kruispunt hebt, heb je een chakra. Dus technisch gezien heb je uh, misschien wel honderd chakras uh, over je hele lichaam. Maar als we het over de chakras hebben... heb je het over het algemeen over een aantal hele grote kruispunten. Uh, en die zitten over je wervelkolom heen verdeeld. En dat zijn er zeven. En die zeven chakras, die, uh, dat is alzitje leuk dat je natuurlijk zeven, zeven, zeven chakras hebt... Maar wat er bijzonder aan is, is dat er een link zit met allemaal levensvragen en levensthema's. En zodra je dus die chakras gaat activeren, die energie vrij gaat maken, gaan die levensthema's ook meer spelen. Uh, Kun zeg... je daar een voorbeeld voor geven, even heel kort? Ja, vaak, va vaak zeg ik tegen, tegen mijn uh, uh, klanten dat, dat het is alsof je in een soort oude kelder een, een, uh, een, uh, een uh, zaklamp aansteekt en ziet wat er eigenlijk in die kelder zit. Okay. En voor het eerst chakra gaat over aanwezig zijn en over de vraag of je er mag zijn. Kun je echt voelen dat je er helemaal mag zijn. Uh, dat het eigenlijk goed is zoals, zoals het is. En dat jij goed bent zoals je bent. En dat lijkt een hele simpele vraag. En als je het wat verder op doorvoelt. Uh, merk je dat eigenlijk bij heel veel mensen. Daar allerlei laagjes van een bepaalde onzekerheid in zitten. Ja, dus bijvoorbeeld kijk naar burn-out klachten. Die gaan heel vaak over de vraag. Mag ik er gewoon zijn zoals ik ben? Ja. En niet omdat ik uh, hele goede prestaties lever of een bonus haal. Maar mag ik er gewoon zijn zoals ik, zoals ik ben? En dat het daarnaast fijn is wanneer je binnen, binnen een bepaalde organisatie werkt dat je prestaties neerzet. Dat, dat is natuurlijk logisch. Maar dat, je, uh, dat jouw eigenwaarde niet gekoppeld zit aan die prestaties. En we maken vaak allemaal van dat soort koppelingen op het ogenblik dat we het zelf lastig vinden om die eigenwaarde helemaal te voelen. Uh -huh. En wat je bij chakra-therapie bijvoorbeeld doet is daar weer energie in vrijmaken en kijken waar gaat het nou eigenlijk over. Nou, dit laten we even, Voor straks. even bij rusten lekker. Dan kunnen de luisteraars even rustig over nadenken wat je nu hebt gezegd. En lieve luisteraars, als u een vraag heeft, bel ons en uh, we gaan het zien uh, van vragen om het uit te leggen. Nou, we gaan nu uh, naar uh, muziek uh, luisteren. Uh, di en uh, dit is het uh, nummer met het mooiste intro uh, ooit. Ik heb het ooit eens over op een presentatie gebruikt. Toen heb ik alleen het intro gebruikt. en Daarna draait ik de muziek weg. In ieder had zoiets van, wat is dit voor, uh, voor raars? Maar u moet eens goed luisteren. Zet de radio op 10 En dan hoort u hoe prachtig dit intro van uh, Eric Clapton met Laila is. <tieden> luisteraars, ik hoop dat u uh, de intro goed uh, hard heeft uh, gezet. Uh, u nou, zal het er met me eens zijn, wat een prachtig nummer dit is. Het uh, is misschien niet helemaal des inspiratieradio's, maar beklachten moet u bij Herman zijn, want die uh, heeft dit nummer <laughs> bedacht. Ja, ik heb er een speciale <laughs> afdeling voor, is op de 40ste verdieping en we hebben geen lift. Ah, oké. Okay. Oh. Um, ja, nou, we hebben, het, uh, we hebben dus uh, Gifan te gast en uh, hij uh, integreert... Uh, Coaching, bedrijfsleven met spiritualiteit. op een hele bijzondere manier. En we gaan het in dit blok hebben over chakra's en chakra-therapie. Givan, uh, wat is nu de. wat kun je daar nou mee? Ja, een hele zakelijke vraag. Maar goed, uh, dit past ook een beetje in het onderwerp van de. Ja, uitzending. een heldere vraag. Ja. Uh, wat kun je daarmee? Um, ik denk dat je er um, essentieel vrijer van kunt worden. Dat je ah. meer jezelf ervan kunt worden. Um, ik, ik zei net eigenlijk al. Hè, je kunt het zien als een soort keldertje. Hè, elk chakra als een keldertje waar je er op een gegeven moment uh, licht in aansteekt. Mm -hmm. En ik denk dat, dat we, op, dat we allemaal, eh, allemaal keldertjes hebben... waarin allerlei dingen zitten uh, die we niet meer weten of nog niet weten. Um, en die maken dat we niet helemaal diegene zijn die we eigenlijk zijn. Uh, dus wat ik doe met chakra-therapie is eigenlijk in al die keldertjes langsgaan... om het maar even heel simpel te zeggen, en daar het licht aansteken. Mm -hmm. Samen met degene waar, waar, waar, ik, waar ik mee werk. Of eigenlijk moet ik het anders zeggen... Diegene doet het, doet het licht eigenlijk aan. En ik help daar een beetje bij. Als je zegt ik doe het licht aan, dat, dat klinkt voor mij toch nog een beetje vaag. En niet omdat je het zo vaag zegt, mm -hmm. maar ik heb er dan toch maar van weinig beeld bij. Kunnen je er nog iets ja, verduidelijken? Uh, het gaat eigenlijk over voelen wat er op de verschillende levensthema's. Hè? Ik zijn het, uh, chakra's die hebben eigenlijk allemaal, allemaal uh, levensthema's. Hè? Het eerste chakra gaat over aanwezig zijn. De tweede chakra gaat over meestromen met het leven. Het derde chakra gaat over hoe je met je krachten, met je vuur omgaat. Um, en wat we eigenlijk doen is, we gaan voelen in die energiepunten. En ja, dan kun je dus met je aandacht kun je daarheen gaan. Je kunt met oefeningen daarheen gaan. Uh, waardoor die energiepunten vrijer worden. Waarin je ze meer kunt voelen. Waarin ze meer gaan leven voor je. En dan gaan wij kijken wat, daar, wat daarin is. Nee. Dus maak je dat helderder? Ja, ik zit nog even na te denken. Um, dan ga je dus kijken wat daarmee uh, is. Um, voelen de mensen dan. Ook de dingen die nog niet helemaal tot wasdom zijn gekomen. Want hé, als je dit soort dingen gaat voelen. Dan heb je altijd twee kampen. Degene waarvan je zegt van. Hé, dat, dat voel ik nog niet. Of dat, dat gaat nog niet helemaal goed. En natuurlijk de, de ding van. Ja, maar dat, dat is al wel ontwikkeld. En dat is uitstekend. Is dat een beetje? Dat je daar een beetje zicht op uh, gaat krijgen? Ja, en je gaat het vooral meer, meer voelen. De dingen gaan meer leven. De, uh, uh, en wat je ook vaak merkt. Is dat mensen ook. Niet alleen prettige dingen meer gaan voelen eerst, maar ook de wat meer onprettige dingen ja. wat, wat meer gaan voelen. Het is alsof het, alsof het water plotseling van, van heel erg woelig, plotseling stil wordt, waardoor alle bezinksel eigenlijk weggaat. Ja. En waardoor je dus dieper kunt, kunt kijken, maar ook wat meer dingen ziet die je lastig vindt om te zien. En dat hebben we natuurlijk allemaal. Vanuit te doen naar het zijn. Ja, ja. Even ter verduidelijking voor de luisteraar. Je hoeft het niet op een bepaalde volgorde te doen. Je hoeft niet bij chakra 1 te beginnen en bij chakra 7 te eindigen. Je kan dus middenin stappen en zeggen van nou, jij constateert aan chakra 4 moet gewerkt worden. En dan ga je aan chakra 4 aan het werk. Of, of zie ik dat verkeerd? Ja, dat zou kunnen. Ja. Uh, nu, nu, nu doen we alsof die keldertjes allemaal losstaan van, uh, uh, van, van, uh, van, van elkaar. Uh, van elkaar. Uh, natuurlijk is het zo dat die chakras allemaal met elkaar samenwerken. He, dus dat het heel goed kan zijn dat je iets voelt in chakra 4. He, binnen, binnen je hartsenergie. Uh, dat je daar een soort uh, uh, uh, terughouding voelt. Of uh, hartspijn of wat dan ook. Uh, maar dat de feitelijke oorzaak misschien wel in chakra 2 ligt. Of in chakra 1 ligt. Okay. He, dus het is ook vaak een zoektocht door de chakras heen. En daar begeleid je bij? En daar begeleid ik bij. En wat ik dan vaak merk is dat het net niet daar zit waar je denkt dat het eigenlijk zit. Ah. He, waar, waar dus de eerste manifestatie is, is ja. vaak niet daar waar... Waar de werkelijke the uh, thema's zitten. Oh. En hoe gaat het nou hiervan? Hoe ga, hoe ga jij nou te werk? He, ik, ben, ik zit in de Raad van Bestuur. Ik kom bij jou. Ik zeg ik heb uh, hartseer, ik noem maar wat. Of ik ben niet gelukkig. Ja. En wat ga je dan doen? Nou, we gaan eerst uh, stil worden, dus mediteren. Dus dat is, ja. een, dat is een behoorlijk onderdeel van. Hoe uh, Kun, kunnen wat ik... die mensen dat? Dat lijkt me heel ver weg. Dat, dat, is, dat is interessant. Uh, sommige mensen kunnen dat heel goed, uh, anderen, daar is het weer een heel stuk lastiger voor. Dan gaat hun hoofd eerst uh, helemaal uh, ronddraaien en spinnen. Uh, en dan tune ik eigenlijk in. Ik tune in op, het, op, de, op, de, op de energie van iemand uh, intuïtief. Eigenlijk zoals je een radio intuunt op een bepaalde frequentie. Uh -huh. uh, en vervolgens uh, geef ik terug wat ik, wat, ik, wat ik daarin voel. En daar ontstaat een dialoog in. Uh, waarin ik dan ook met chakra oefeningen. Hè, waar ik dus mijn hand op het lichaam leg. En die energiepunten wakker maak. Het licht aansteek. Uh, Samen met degene waar ik dan mee werk, uh, ga voelen waar het mee zit. En dat wordt over het algemeen redelijk helder. Dus uh, die personen zelf voelen dan ook uh, wat je doet. En waar je. Ja, dus jullie zitten wel op dezelfde frequentie op dat moment? Ja, meestal wel. Ja, ja. En uh, ik zeg altijd tegen mijn klanten: uh, uh, geloof mij niet. Hè, want datgene wat, uh, wat, uh, wat, wat, wat ik voel, is ook mijn waarneming. Ondanks dat die over het algemeen uh, redelijk accuraat is. Uh, maar voel het vooral ook zelf. Want anders blijf je afhankelijk van degene die jou helpt. En het gaat er ja. uiteindelijk om dat, uh, dat, mijn, dat mijn klanten uh, zelf meer gaan staan. Ja, je bent ook coach. Hè? Dus je, ja. je wil ook dat mensen het zelf uh, doen. Ja. En nou, nou voelen die mensen dat dan hè? bij die chakras. En wat dan? Wat, wat, wat doen ze daar volgens mij? Of wat ga jij daarmee doen? Ja, dat is een leuke vraag. En het, het, het, het, uh, het uh, weerspiegelt ook dezelfde haast die heel veel mensen hebben. Ja, en wat ga ik dan doen? En wat ga ik dan doen? Um, over het algemeen gaan we niet zo heel veel doen. Want wat je, wat, wat, wat je eigenlijk merkt is dat... wanneer dingen die je niet ziet... wanneer je die wel gaat zien... dat er dan over het algemeen al heel veel gebeurt. Okay. Dus dat je daar niet... Um, per se een lijst van actieplannen achter hoeft te hangen. Maar dat het eigenlijk vooral om gaat... om datgene wat er is helemaal waar te laten zijn. En op dat ogenblik... zijn de dingen al anders dan, dan dat ze waren. Want ze zijn van een donkere kelder... zijn ze in het licht gebracht. Hmm. En dat betekent dat... ...die energie eigenlijk al gaat draaien. En soms gaat dat snel... ...en soms gaat dat wat langzamer. Uh, je bedoelt de energie van de chakra. Doe je dat? dat je gedraaien? Ja, en dat ja. thema's gaan leven. Dat je dus niet meer zo met het thema kunt omgaan... ...als dat je dat vroeger deed. Ja, ja. Dus als je er bijvoorbeeld achter komt ...dat je altijd je, je, je, uh, je kracht... ...en je, en je, en je uh, innerlijk vuur... Uh, ...afblust... ...en terughoudt... ...zodra je dat echt gaat weten... ...en zodra je dat echt gaat voelen... ...dan kun je eigenlijk niet meer terug. Nee, met dat voorbeeld kan ik me goed voorstellen. Stel dat ik, voel, dat ik echt voel dat ik me terughoud. Dat ik, dat ik mezelf blokkeer. Hè? Of dat ik bepaalde dingen niet, niet uit. Die ik wel zou willen uit. Ja. En dat voel ik dan heel bewust. Dan ga ik dat natuurlijk doen. Dat ja. ik. Ja, dat en is daar hoef je, je geen voorbeeld. actieplannen voor te hebben. Daar is echt nee. een innerlijke stroom. Die maakt zodra je dat ziet. Of zodra je dat voelt. Die anders gaat lopen. Als ja. weten begrijpen wordt komt het inzicht. Ja. ja. ja. Nou dat vind ik een mooie spot Ja. Je mag nog even je eigen nummer uh, aankondigen Ja, de yeah, the Theme from uh, Schindler's List. Um, ik heb er niet een heel verhaal bij. Ik krijg altijd, uh, altijd, altijd tranen als ik, als, ik, als ik dit hoor. En uh, ja, de muziek spreekt voor zichzelf, wat mij betreft. Wat een prachtige muziek, Givan. Heel mooi, dankjewel. We hadden het in de pauze. Heel vaak zijn de pauze... gesprekken altijd het ja. meest interessante. <laughs> Jammer dat we die niet uit kunnen zenden. Uh, toen kwamen we eigenlijk tot een klusje jij en ik. Want ik ben ook coach en ik zit ook een beetje op hetzelfde niveau. Alleen ik, ik doe het met betrekking tot... Uh, nou, zeg maar, uh, transformatiecoaching. Uh, ja. Voor je duidelijk en dat soort dingen. Maar we werken een beetje met dezelfde thema's. En toen kwamen we eigenlijk achter dat... Uh, een beroepskeuze dat is eigenlijk, dus een keuze van een bepaald beroep... is eigenlijk om iets te leren. Hè? Ja. En ik stel ja. 90% van de mensen die een beroep kiezen... Ja, misschien wel 100. Of misschien wel 100, die doen ja. dat om iets te leren. En dat heeft dus te maken, in jouw termen, met vaak de chakras... en in mijn ja. termen met belemmerde overtuiging... Ja. om juist dat aan te gaan, wat je eigenlijk nog moet leren. Ja. Ja. Mooi. Dat is eigenlijk heel erg, heel erg mooi. Hè? Daarom gaat mijn coaching ook niet zozeer over van fout naar goed gaan maar om te kijken hoe je mensen kunt helpen bij dat, uh, bij dat leerproces. He, want ik denk dat ook, ook banen die tussen aanhalingstekens niet bij je pasten... of uh, die niet goed gingen, of uh, allerlei van dat soort ervaringen... Uh, juist ook heel belangrijk zijn om dat innerlijke proces te voeden. Uh, dus ik denk niet dat, dat alleen maar wat we dan als goede ervaringen labelen... dingen die lekker lopen en lekker stromen, dat die belangrijk zijn. Dat is natuurlijk hartstikke fijn. Mm -hmm. Maar wat ik ook heel vaak hoor is dat mensen die bijvoorbeeld een burn-out hebben gehad, uh, wat we dan over het algemeen labelen als niet zo fijn, uh, dat het juist een van de meest belangrijke uh, tijden uit hun leven is. Nou, ik heb de mensen nog nooit zo gemotiveerd uh, in mijn kaarspraktijk gehad. Ja. Ja. ja. Nou, en ik ben ervaringsdeskundige. Nou, reken maar dat het zo is. Ja, uh, ja. ja. ja. ja jij, jij hebt ook een website. Laten we die maar even noemen, anders uh, <laughs> vergeten we dat misschien in, in die zin in onze vuur van het gesprek. Uh, ja, noem maar even je website. De website is www.essensus.nl. Voor zal... bezieling en energie in de organisaties. Ik zal het even spellen, luisteraars. Dat is e s s e n s u -S. NL, Essensus. En um, nou, die komt over een week in de lucht, uh, zei ja. je. En je hebt uh, ook nog een, uh, een hobby, of misschien is dat wel een, uh, een ander belangrijk ding voor je. Chakra reis, hoorde ik net. Ja. Dat is een van de vele activiteiten die ik, uh, die ik organiseer naast mijn, uh, naast mijn coachingspraktijk. Wat is leuk. Uh, ja, dat is een reis naar, naar Spanje toe. Daar word ik ingehuurd als, uh, als uh, uh, inhoudelijk begeleider. Dus is, uh, we, gaan met, we gaan met twee mensen. Eén iemand die heel goed Spaans spreekt. Ik spreek ik absoluut niet. Uh, Jij ja, spreekt een andere taal. Ik spreek een andere taal. <laughs> taal van de chakra's. En wat we dan doen is eigenlijk elke, elke dag één chakra uh, van ochtends vroeg tot s'avonds laat eigenlijk helemaal uh, uh, uh, centraal stellen. Ja, dus waar je, waar je binnen de coaching misschien een uur, kunt, uh, uur bezig bent, ben je eigenlijk de hele dag binnen de, binnen de energie van het eerste chakra bijvoorbeeld bezig met, uh, met, uh, met uh, feitelijk aanwezig zijn, met, uh, met eigenwaarde. Hmm. Of, of met het vierde chakra in de vierde dag. Ze dus zijn reizen van een week begrijp je? Ja, ja, precies. Ja. Zeven dagen? Zeven dagen. Ja, wat sommige, wat sommige groepen zien als dat de zesde en zevende chakra wordt overgeslagen. Ja. Maar jullie, jullie gaan er ook gewoon mee. We gaan met het, met het zesde chakra uitgebreid aan de slag. Het zevende chakra wat korter aan de slag. Omdat ik eigenlijk merk dat als je de eerste zes chakra's, als die meer gaan doorstromen, dat het zevende eigenlijk ook, ook automatisch doorstroomt. Ja. En dat het voor heel veel mensen ook gewoon een uitdaging is om helemaal hier te zijn. Helemaal, dus daarom ben ik wat minder met het zevende chakra bezig en wat meer met het eerste chakra. Ja, het zevende chakra is meer de spirituele beleving. Ja, hè? spirituele beleving. Uh, ja. ja. Nou, er zit ook een uh, website bij. Zeg jij het nog maar even, dan spell ik het straks. Helemaal goed. www.serendipity-reizen.nl En dat is iemand die zo heet of zo? Of? Serendipity is toeval. Dus eigenlijk oh, alles wat, wat, wat plotseling uh, als toeval naar je, naar, naar je toe ja, komt in het leven. In de term waarschijnlijk van het valt je toe. Het valt je toe. Ja. Nou, ik ga het even spellen. Dat is s e r e n d i p i t y en dan gewoon streepje met een reizen daarna. En dan .nl. Serendipity-reizen.nl En uh, nou, uh, Herman die vroeg van, is dat uh, jouw Osho naam? Ja. van. En toen zei je ja. Dus je hebt uh, ook uh, iets met Osho gedaan. Kun je daar nog iets over zeggen? Ja, ik, ik ben uh, nog niet zo heel lang met Osjo, uh, in de, Of nog uh, uh, niet zo lang want ken jou Zolang ik jou ken, uh, heet jij OJ van? Ja, maar dat is vijf jaar. Dat is voor mij nog niet zo heel erg oh, lang. De meeste mensen denken aan Osho in de jaren zeventig. Oh. Ik ben er uh, vijf, jaar, vijf jaar terug ben ik met, uh, met, met Osho in, uh, in aanraking gekomen. Uh, naar Poena geweest een aantal keer. Oh, leuk. Uh, ook een behoorlijke tijd uh, daar geweest. En aanleiding daarvan ook mijn naam veranderd. Ik vind hem heel inspirerend. Nog altijd, ondanks dat hij al uh, bijna twintig jaar dood is. Uh, ik vind zijn, zijn, zijn concept van Zorba en Boeddha... De mens zou eigenlijk moeten zijn als... Zorba, vol met levenslust... en zoals Boeddha, meditatief. En juist de hele integratie daarvan... Uh, ja. vind, ik heel erg, vind ik heel erg mooi. Want wat je vaak ziet... is dat mensen of het spirituele pad kiezen... en het materiële helemaal laten liggen... of juist andersom ja. doen. En waar materie en spiritualiteit... elkaar ontmoeten, dat vind ik een heel interessant snijvlak. Vandaar ook bedrijfsleven ja. en spiritualiteit. Hè? Daar zie je eigenlijk ja. hetzelfde terug. Een grappig in ons programma... dat is dus geaarde spiritualiteit. Ja. Het zit daar ook een beetje in ja. de hoek. En toegepaste en, psychologie. Hè? Dus we willen het ook echt een beetje ja. hier op de, op de aarde halen. Sorry. Uh, ik vroeg me af, die naam, die, uh, heb je die zelf gekozen? Of heb je hem gekregen? Nee, die, die, uh, die krijg je. Althans, je kunt het zelf aanvragen. Maar ik heb het, uh... En wat betekent die? Uh, mijn volledige, uh, zijn naam is Jivan Shakta. En dat betekent life full of energy. Okay. Ah, nou, mooi. En Jivan is leven en Shakta is de mooi. Uh, Shakta energie. Nou, luisteraars, we gaan naar uh, het volgende nummer. En dat is... Eric Carmen met All By Myself. Zo, we gaan nu naar de agenda. We beginnen op maandag 8 februari, en dat is dus morgen, met een, uh, ook een oud oshoganger ganger Peter Den Haring. En uh, dat is een Ananda-lezing georganiseerd door uh, Herman, een buurman. Gevoeligheid en spiritualiteit in de Centrale Bibliotheek in Haarlem. En dat is om 8 uur. Dan op donderdag 11 februari om 8 uur Haarlem. Dans je vrij bij het Danspaleis. En dat is elke donderdagavond heerlijk dansen. Eerste uur op jezelf dansen. En daarna eventueel met anderen. De kosten zijn 12,50. Dan vrijdag 12 februari om 8 uur. Haarlem. Boeddha in het meterhuis. En dat is uh, van 8 tot 9 een workshop. En dan na 9 uur vrij dansen. En de kosten zijn 8 euro. En Boeddha Dance is er elke tweede vrijdag. En de vierde zondag van de maand. Dan ook in Haarlem op zondag 14 februari een meditatie met Wilke Zelders in de garage. Dit is een open meditatieruimte voor iedereen die zich actief wil verbinden met het energieveld van Haarlem. Elke tweede zondag van de maand. Dan woensdag 17 februari om 8 uur in Haarlem Cosmic Energy Connections open avond door Ingrid Verhoef. Kostte 10 euro en het gaat over een bijeenkomst waar wij ons gaan verbinden met kosmische energie. En luisteraars, ik heb hem een paar keer gedaan. Hij is erg aan te bevelen. Dan donderdag 18 februari om half tien in Zandvoort... familieopstellingen met Annelies Boutier en Koen Blom. Prijzen 100 euro en uh, wanneer je iets wil inbrengen... en 50 alleen de representanten. En dan donderdag 1 april in Zandvoort... workshop geïnspireerd communiceren door Richard Buitenek, Dat ben ik. En wil je beter leren communiceren, makkelijk voor een groep staan... Nou dan is deze workshop echt wat voor jou. Kosten, 15 euro. En we zijn alweer aan het einde van de uitzending... Nou g heel erg bedankt. Graag gedaan. vond het een erg inspirerende uitzending. Ook leuk om een soort vakgenoot ja, te interviewen. Ja. Ja. En nou Rob, heel erg bedankt voor de techniek. Mario, heel erg bedankt volgende uitzending is op zondag 21 februari van 8 tot 9 avonds. En deze uitzending wordt gepresenteerd ja, ja, door Herman. Nou Herman, wie is je gast en waar ga je het over hebben? Uh, ik heb zelfs twee gasten, Simone en Barbara. En uh, ja, die gaan het dus uh, over inspirerend uh, afslanken, zeg maar. Hebben. Inspirerend afslanken? Ja. Dus, okay. Is dat ook iets spiritueels? Of iets wat? zeer spiritueels, maar daarvoor moet je dus volgende week luisteren. Ja, ja oké. Okay. Nou, allemaal luisteren. Uh, over twee weken. Of over twee weken, sorry. Ja. Tot dan wordt deze uitzending op zondag 8 uur s avonds herhaald en elke woensdagochtend van 11 tot 12 uur. Ook kunt u vanaf morgen deze uitzending beluisteren bij uitzending gemist op onze site inspiratieradio.nl. En dan kunt u ook op de agenda kijken wat er allemaal te doen is in de regio op het gebied van bewustzijn, zelfontwikkeling en spiritualiteit. En alle. Uh, adressen die ik in de agenda noemde... daar kunt u ook allemaal zien hoe u zich op moet geven... en waar u informatie vandaan kan halen. Wanneer u iets kwijt wilt aan ons... stuur dan een mailtje naar redactie@inspiratieradio.nl. Wij zijn... Herman Heims, en Richard Buiteneck... en wij hopen dat u met net zoveel plezier... naar deze uitzending heeft geluisterd... als waarmee wij hem hebben gemaakt. Tot de volgende keer. En we gaan nu luisteren naar spirituele, spirituele uitspraken van Osho. Die zijn mij gebracht door onze gast van Schuurmans. Divan, je wil er nog iets over zeggen? Ja, het gaat over uh, wat je nodig hebt bij, bij de zoektocht om bij je uh, uh, eigenlijke stroom te komen. Dat je niet zozeer je, je angst voelt, maar echt kijkt wat je eigenlijke stroom is. En daar heb je intelligentie bij nodig. En dat is waar hij wat over gaat vertellen. Just a little intelligence is needed. Not friendliness with fear, but a intelligence, the adventures, heart, the courage of those who go. into the unknown because they are the blessed one, because they find the meaning and the significance of life. Others only vegetate only they live. A Frenchman, a Jew, and a Pollock are each sentenced to thirty years in prison. Each man is given one request, that will be honored by the jail warden, a woman asks the Frenchman, a telephone says the Jew, <laughs> a cigarette says the Polar. Thirty years later, the Frenchman walks out with the woman, and ten kids. <laughs> the Jew strolls out carrying a $10,000 dollar commission he has made during the time. The Polak walks out and says, Has anyone got a match? <laughs> Don't be a puller. Thirty <laughs> years <laughs> just holding the civil.